7 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal gaan we schakelen met Colombia. Grote aanslag van de vark daar op het leger, terwijl er toch vredesbesprekingen bezig zijn. Nu eerst het NOS-journaal met Mark Visser.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 Inmiddels Harnis in, in Zuid-Holland heeft na een explosie een grote brand gewoed in een Swarmazaak. Het vuur sloeg over naar een naastgelegen muziekwinkel. Vanwege de brand moesten zo'n twintig mensen hun huis uit. Er viel één gewonde, zegt de politie. Kort tijd na de brand heeft zich een slachtoffer gemeld bij het ziekenhuis met brandwonden. Dat was een meneer. Die meneer is opgevangen natuurlijk, die is daar behandeld. Uh, maar hij is ook als uh, verdachte uh, aangehouden. Uh, en naar zijn rol en betrokkenheid wordt nu nog onderzoek gedaan door de politie. Ook een grote brand in een glasfabriek in Schiedam vannacht. Twee medewerkers hadden rook ingeademd en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meteen na het uitbreken van de brand kwamen er grote vlammen uit het dak. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Bij een wilde achtervolging op de A1 zijn vannacht een automobilist en een inzittende gewond geraakt. De 25-jarige bestuurder sloeg na meer dan 70 kilometer over de kop bij Terschuur, dat is in Gelderland. Volgens de politie werd bij de achtervolging tot 180 kilometer per uur gereden. De bestuurder heeft geen geldig rijbewijs en de politie onderzoekt of de man had gedronken. In Colombia hebben varkrebellen zeker 19 militairen gedood. Niet eerder vielen er zoveel doden bij gevechten met de vark sinds de vredesbesprekingen met de regering in november begonnen. Op de grens met Venezuela kwamen 15 militairen om en in het zuidwesten werden 4 militairen gedood. President Santos van Colombia zegt dat de gesprekken met de vark doorgaan, maar ook dat de strijd verder gaat totdat het conflict is beëindigd.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 Meerdere evenementen nemen vandaag maatregelen tegen de warmte. Op roze maandag, het homo-evenement van de Tilburgse kermis... worden bezoekers onder meer met water besproeid, zegt de organisatie. Diverse horecapleinen hebben op diverse plaatsen uh, nevelinstallaties weggezet... zodat ze om het half uur iedereen kunnen verkoelen... Uh, zodat ze toch een geslaagde dag kunnen hebben ondanks de hitte. En ook zijn er extra watertappunten. In Tilburg worden honderdduizenden mensen verwacht... Een organisatie van de Strand Zesdaagse heeft de start van de wandeltocht vanochtend vervroegd. De duizend wandelaars kunnen vanwege de warmte rond deze tijd al beginnen, een uur eerder dan normaal. Wetkantoren in Groot-Brittannië doen goede zaken... nu de baby van William en Kate nog steeds op zich laat wachten. De uitgerekende datum van Kate is nooit officieel bekendgemaakt. In de Britse media werd vaak de datum 13 juli genoemd. Vele duizenden mensen hebben gegokt op de afgelopen week... en zij zijn nu hun geld kwijt. Hoe langer het duurt voordat de baby komt... hoe meer geld de wetkantoren verdienen. Want maar weinig mensen voorspelden dat Kate eind deze maand... of zelfs begin augustus gaat bevallen. En dan dat weer. Vandaag dus flink wat zon en tropisch warm. Op veel plaatsen wordt het meer dan 30 graden. Morgen nog warmer en later op de dag in het zuidoosten lokaal kans op een onweersbui. We van de Velde, ik had moeten weten met jou dat je toch uh, ja, je zou melden. Ja, ja, ja, nou ja, niets is voorspelbaar. Nee. Het is heb je? een uh, auto met caravan die gekanteld is op de A67 van Turnhout naar Eindhoven. Tussen Eersel en Knopen de Hoog staat nu drie kilometer. De rechte is dicht. We gaan zo nog eventjes terugblikken op de Tour de France. We praten namelijk met Bokker Mollema.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 Creatieve technologie. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. In België hebben ze nu drie koninginnen. En daar zijn ze maar wat trots op. De nieuwe Belgische K3. Dus. En dan drie fotootjes van de drie koninginnen. <laughs> maar ze hebben natuurlijk vooral een nieuwe koning. En die nieuwe koning die had gisteren ook nog een toegift voor de Belgen. Vanaf het balkon van het Koninklijk Paleis in Brussel... sprak koning Filip onverwacht nog een keer het volk toe. Hij verraste vriend en vijand door zijn losse optreden... op de dag dat hij het stokje overnam van zijn vader, koning Albert. Filip stond innig met zijn vrouw Mathilde op het balkon... en bedankte het volk in het Frans en in het Nederlands. Dank u om alles samen met ons te vieren. We hebben een... Prachtige dag beleefd. Merci à tous d'être là. Pour fêter ce grand moment avec nous. Veel Belgen hadden in de afgelopen weken openlijk getwijfeld. of Philip wel klaar was voor het koningschap. Toch legde een groot deel van het volk zich gisteren achter de koning te scharen. En dat voelde Philip. Dank u. Dank u voor uw steun en uw vertrouwen. Merci voor votre soutien en votre confiance. Soyons. Fier de ons beau pays. Laat ons fier zijn van ons mooi land. En de laatste woorden van Philip op zijn eerste dag als koning, die waren. We wensen u nog een mooi feest. Laat ons samen genieten van het vuurwerk. APPLAUS. Vive la Belgique, leven België. Philip, de nieuwe koning der Belgen, gisteravond dus vanaf het balkon van het koninklijk paleis in Brussel. We praten erover door met Esther Wolswinkel, redacteur van het blad Forsten. Goedemorgen. Goedemorgen. Er was er de hele dag bij. Gisteren was het een mooi feest in uw ogen? Ja, het was zeker een mooi feest. Kijk, we zijn natuurlijk een beetje verwend met hoe het allemaal in Nederland uh, is gegaan. Met uh, ja, een prachtige inhuldigingsceremonie en een, een, her een hermelijnen koningsmantel. Maar uh, ja, ik was echt blij verrast. En ik, ik, ik, mocht, ik mocht zelf de ceremonie in het uh, Koninklijk Paleis meemaken. De applicatieceremonie. En dat vond ik echt een, een mooi moment. Ook omdat er best wel veel emoties waren bij de leden van de koninklijke familie. Dus ja, en de toespraak van uh, gisteravond was natuurlijk nog een uh, leuke verrassing. Ja, nou ja, die emoties die vielen uh, wel op, her en der werd er een kleine traan uh, uh, gepinkt. Um, dat was opmerkelijk omdat men dat altijd een beetje van die koele kikkers vond? Uh, ja. Dat, dat klopt en ook omdat uh, er, er, er algemeen wordt gezegd dat de leden van de Belgische koninklijke familie niet echt een hele hechte band met elkaar hebben. Uh, veel minder hecht dan in Nederland. En uh, je zag toch wel nu echt wel de emotie. Bijvoorbeeld uh, het moment dat uh, koning Albert zijn vrouw bedankte. En ook uh, ja, Mathilde die het gewoon uh, ja, regelmatig te kwaad kreeg. Dus ja, het, um, de familie liet echt zien dat ze echt één blok waren en uh, echt altijd, altijd elkaar steunen. En uh, dat was wel vrij bijzonder, ja. Wat mij opviel was dat de nieuwe koning, zijn vrouw, uh, de nieuwe koningin... Uh, ja, niet zomaar uh, bij de middelbeet had, maar hij trok haar bijna in, bij, bijna in zich. Was dat echt de liefde of een soort uh, van steun maar alsjeblieft... want ik sta hier te bibberen? Nou, ik geloof toch wel dat het, het, het echte liefde was. Daar geloof ik altijd <laughs> altijd wel in. Maar uh, het was in ieder geval veel uh, liefdevoller dan bijvoorbeeld hun huwelijk in 1999. Toen, kwam mama, toen, toen gaf hij haar maar een uh, voorzichtige kus op, op de wang. En nu was het echt gewoon ja, een echte liefde. En hij bleef maar aan haar zitten. En het, was echt, ja, ja. het was echt ontroerend gewoon. Ja, heel mooi. Ja, ja nou het leek net een, een nieuw verliefd jong stel uh, wat ja. dat betreft. Je zou bijna denken dat ze net getrouwd waren, ja. Ja, wat dat betreft wel. En dan gisteren ook nog iets heel verrassends uh, aan het sluit. Plot van de dag um, een niet aangekondigde speech. Dat is bijzonder. Ja, nou ja, ik weet niet of het helemaal niet aangekondigd was. Het kan best wel zijn. Laat ik zo zeggen, wij van de media. Wij wisten van de media wisten het niet. Nee, het was een het was een het was een, een verrassing en uh, zeker ook vanaf het, uh, het balkon van het uh, van het paleis uh, dat hij daar nog zou gaan staan en uh, ja het was ja het was echt heel bijzonder en ook een een spontaan hoe hij had wel uh, volgens mij de de tekst voor zich voor zich liggen ja hij keek een maar, beetje naar beneden hè hij, ja dus ik denk dat daar de dat dat dat daar de tekst de de tekst lag maar het was het, het het was heel erg spontaan en uh, echt iets wat we niet van Filip gewend zijn hij komt vaak een beetje houterig over een beetje onzeker ook onzeker ook wel en nu was hij gewoon ja een beetje zichzelf. Of zo, ja. en, en, hij, en hij liet zien wie hij was. Ja, namelijk de nieuwe koning. De nieuwe koning, ja. Der Belgen, maar is hij ook de koning der Belgen? Niet in de formele zin, want dat is allemaal wel in orde. Maar ik bedoel, uh, in Vlaanderen, hoe wordt het daar dan beleefd? Ja, wat ik dus nu meekrijg, nu ik hier twee dagen in België ben. is dat voornamelijk de, de royalty fans in Brussel zijn. en dat er, dat er voor de rest in, in het land weinig uh, uh, te doen is. En dat, maar uh, er, is, er, is, er wordt vaak veel kritiek geuit op Filip. Op maar ik zag er van, uh, gisteren niet echt heel, heel veel van. Het, het, het was echt wel een, een feest voor de Belgische monarchie. Ja, je kan het, het is moeilijk om het te vergelijken met Nederland. Dat, is, ja, dat, dat wordt toch anders, anders beleefd. Maar uh, ik heb, ik heb al eerder. Nationale feestdagen meegemaakt. Dat, dat, dat was vrij cool en afstandelijk. En dat was, dat, dat was het gisteren absolu absoluut niet. In Nederland herinner ik me dat er gewoon uh, gasten waren uit, uh, van alle royals. Zal ik maar zeggen van alle koninklijke families uh, uit heel Europa. Was dat in België ook het geval? Uh, nee, er waren geen leden van de koninklijke families uh, aanwezig. Uh, maar dat is ook niet gebruikelijk in België. Het is altijd een, een, een, een, meestal is, uh, de reden waarom er, uh, als er, als er in België een nieuwe koning kwam. Dat was uh, meestal na een overlijden. Dus dat was een hele, een hele andere situatie. En uh, het is gewoon niet gebruikelijk dat daar buitenlandse gasten bij, bij, bij aanwezig zijn. En dit, dit keer ook niet. Ja. Nou, de Nederlandse kranten berichten er natuurlijk ook over. We hebben het gisteren ook op Nederlandse televisie uitgezonden. Een van de krantenkoppen is Flupke. Oogstbewondering op knalfuif van koningsgezinde. Is Flupke zijn bijnaam of is dat een, uh, een vervelende uitdrukking voor hem? Nou, dat, dat, dat is wel zijn bijnaam. Zo heet of, hij officieel niet. Hij heet Filippe of Filippe. Hij heeft wel twee verschillende namen. Maar uh, ja, die namen... De naam wordt vaak, vaak gebruikt in de, in de Vlaamse pers. Met maar, een negatieve klank? Ja, een beetje negatief. Ik, uh, ik zou dus, die naam nooit in mijn mond nemen. In nee, ieder geval. Nee, maar ik, ik was gewoon benieuwd waar die vandaan kwam. Uh, nou, wat, wat gaan ze trouwens nu doen? Want in Nederland, uh, toen uh, Willem-Alexander koning werd en Maxima dus koningin... Uh, zijn ze vervolgens uh, eerst door het land gaan reizen. De, de, de twaalf provincie tour. En ze zijn ook naar het buitenland een aantal bezoeken gaan, uh, gaan afleggen. Daar zijn ze trouwens nog steeds mee bezig. Uh, hoe gaat het in België? Ook. Uh, de, in België heet dat, uh, heet, heet dat de, de blijde intredes. Filip uh, en Mathilde zullen dan ook uh, diverse provincies en uh, steden aandoen. Net als ze, als ze, als ze, als ze hebben gedaan toen Filip uh, uh, trouwde met uh, Mathilde. Dus het lijkt eigenlijk, eigenlijk een beetje in Nederland. De hele, de hele blijde intredes stamt ook af uit de, uit de middeleeuwen... toen uh, dat de vorst zich dan gaat presenteren aan, de, aan het volk. En die geschiedenis dus hebben we gemeen. Die geschiedenis hebben we gemeen, want uh, ja, dus dat dat klopt, dat dat dat. Uh, en vandaar uh, dat de koning uh, die dat soort bezoeken gaat afleggen, net als onze koning Willem Alexander heeft uh, gedaan. En ook uh, zullen er dus uh, uh, kennismakingsbezoeken worden afgelegd aan de buitenlandse uh, koningen. Het is al altijd zo uh, dat de jongste vorst gaat op bezoek bij de bij de wat oudere vorst. Dus dat was. Tot voor, tot, tot voor kort dat uh, Willem-Alexander uh, Albert op, op, op bezoek zou gaan in het najaar. Ik weet niet wat er nu gaat gebeuren, nu de rollen zijn omgedraaid. Ja, want wie is de jongen van de twee trouwens? Nou, het gaat er om, uh, niet om, uh, Philippe is, is, is wel ouder dan Willem-Alexander. Dan Willem oh, in het maar, ambt? In het ambt, ja. Dus uh, uh, in, de hier, in de hiërarchie staat Willem-Alexander nu boven uh, koning uh, Filip. Dus zou Filip nu bij Willem-Alexander op bezoek moeten gaan? Nou, het zou kunnen dat ze denken van oké, okay, we, we hebben die datum toch al, toch al geprikt. We wisselen het even om, maar uh, daar is nog geen uh, besluit over genomen. Nou, dat horen we vanzelf en we merken het ook wel. Dank u wel voor het, uh, het commentaar. Esther Wolzinkel. Dankjewel. Het is hoogzomer, dat uh, zult u vast en zeker wel gemerkt hebben. Maar het zijn ook ideale omstandigheden, want uh, het is niet alleen maar kommer en kwel. Het zijn ideale omstandigheden voor Kwaku, het festival in de Belmen. Daar hoort u meer over dit half uur. Zesde werd hij uiteindelijk in het eindklassement van de Tour de France. We hebben het over Bauke Mollema. Er stond even tweede en heel Noord Nederland droomde natuurlijk... op dat moment van een podiumplaats in Parijs. Toch is Mollema aan het eind van die Tour heel tevreden met zijn zesde plek. Steven Dahlenboud, die vroeg om wat zijn grootste overwinning was deze Tour. Nou, overwinning, ja goed. Uh, ik ben gewoon heel blij dat ik een uh, goed klassement heb gereden. En uh, met die zesde plek, ja, daar ben ik gewoon heel dik tevreden mee. Dat is van tevoren gewoon... Uh... Ja, eh, zeg maar, in mijn carrière altijd, altijd het doel geweest om in de Tour een heel goed klassement te rijden. En ja, dat is me nu gelukt. En uh, ja, dit, dit smaakt wel naar meer, zeg maar. Ik, ik hoop het zeker in de komende jaren beter te doen en, en echt voor het podium uh, nog langer te vechten. Maar het hing door jouw slechte dagen, door jouw ziekte ook op een gegeven moment echt aan de zijde draadje. Het had niet veel gescheeld, dus je was echt weggevallen. Of misschien wel niet eens meer kunnen starten. Uh, dat bedoel ik ook een beetje. Is het ook een soort van mentale overwinning op jezelf geweest? Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, het was, uh, ja... Je bent altijd afhankelijk gewoon van, van, uh, van je eigen lichaam en hoe dat herstelt en hoe dat uh, ja, met tegenslag, met ziekte of, of met valpartijen omgaat. En, uh, ja, uh, ik heb geluk gehad, uh, ja, de dokter ook uh, goed geholpen, antibiotica, uh, sn snel mee begonnen. En uh, dat is denk ik goed aangeslagen en uh, ja, dat, dat, dat komt dan van pas. Wat denk je dat het meest blijft hangen bij de mensen, die, de Nederlandse mensen die dit gevolgd hebben allemaal, die Belkin gevolgd hebben? Nou, ik denk dat het natuurlijk wel bijzonder was. Zeker toen we op plek 2 en plek 4 stonden. Dat is al heel lang geleden. En uh, ja, dat heeft denk ik ook wel het een en ander losgemaakt in Nederland. Dus en dat eraan dat... vooraf ging, hè, die waaieretappe. Ja, zeker. Dat, dat was wel heel speciaal. En voor de ploegen echt een heel mooi moment. En uh, ja, daar zijn we, gewoon, uh, zijn we gewoon heel blij mee. Bouke Mollema was dat in gesprek met Steven Dahlenbouwt gisteren. Na afloop dus van de honderdste Tour de France. Het is kwart over zeven geweest. Vredesbesprekingen of niet, president Santos van Colombia zegt dat hij de FARC blijft bestrijden. En waarom zegt hij dat? Hij reageert daarmee namelijk op de aanslagen... die afgelopen weekend door de rebellenbeweging FARC zijn uitgevoerd... in twee regio's in Colombia. Daarbij zijn in totaal 19 militairen om het leven gekomen. Gaan we over praten met Kees Elenbaas in Bogota, de hoofdstad van Colombia. Kees, um, wat voor aanslagen waren dat? Ja, het gaat om twee grote aanvallen van de varken afgelopen zaterdag al. Misschien niet toevallig op de Colombiaanse onafhankelijkheidsdag. Eén was in het oostelijk deel van Colombia, de Arauca-regio, bij de grenzen met Venezuela. Daar vielen 70 varkrebellen, een groep van 26 militairen aan, die een oliepijpleiding bewaakten. Daarbij kwamen 15 soldaten om het leven... Ook zes rebellen trouwens en, en, en twaalf varkstrijders die werden gevangen genomen door het leger. En dan was er nog een ander incident, dat was dan weer in het zuidwesten van Colombia, in Caquetá. En daar kwamen vier soldaten om het even en ook verschillende uh, varkrebellen. Hm. Um, ja, president Santos was woedend over deze aanvallen. Hij was uh, zondag de hele dag in, in Tame, in, in die, die provincie uh, waar die oliepijpleiding uh, lag. Um, en hij zei daar, ja, wat we net hoorden, dat de militairen niet zullen stoppen met, met schieten op de vark totdat er een vredesakkoord is. En hij loofde daar ook een, een prijs uit van, uh, van 10 miljoen pesos voor informatie voor het, voor het vangen van die rebellen die uh, die, die aanvallen hadden uitgevoerd. Maar, maar waarom doet de vark dit? Want er zijn toch vredesbesprekingen gaande? Ja... Dat, dat is een beetje de vraag, dat is tegenstrijdig. Het is natuurlijk niet best voor die vredesbesprekingen. hoewel alle betrokkenen zeggen dat ze gewoon doorgaan. Maar de vraag is of, of de, de varkleiders die aan die onderhandelingstafel zitten wel de commandanten in het veld eh, in de hand hebben. Want er zijn die aanvallen, maar tegelijkertijd... Uh, hebben de onderhandelaars gezegd dat ze een Amerikaan uh, uh, hebben gevangen genomen, al een maand geleden, en dat ze die binnenkort gaan vrijlaten als teken van goede wil. Dus die twee dingen zijn heel uh, tegenstrijdig. Ja, en Santos uh, zelf, die wil dus wel doorgaan ook uh, met die vredesbesprekingen? Jazeker, maar het is voor Santos natuurlijk ook, ook heel slecht, want de skepsis over die vredesbesprekingen die nemen alleen maar toe in Colombia. Voor de, voor de tegenstanders is dit, uh, zijn deze aanvallen een teken van uh, een bewijs eigenlijk uh, ja, dat het niks gaat worden. Maar, maar Santos wil kost wat kost een vredesakkoord bereiken, als het aan hem ligt al, uh, al in november. Vooral ook omdat er volgend jaar presidentsverkiezingen zijn in Colombia, en hij heeft absoluut een akkoord nodig om die presidentsverkiezingen te gaan winnen. Nou ja, kost wat kost. Niet ten koste van al die aanslagen, lijkt me. Nee, maar hij, gaat, uh, hij heeft toch gezegd dat, uh, dat, hij, dat hij doorgaat, dat die vredesbespreking dat dat een historische kans is. En hij heeft ook al van tevoren gezegd uh, ja, dat hij uh, niet op een wapenstilstand uit is. Eerst moet dat akkoord getekend worden en dan zullen de gevechten pas stoppen. Kees, dankjewel. Kees, een baas was dat vanuit Bogota, vanuit Colombia. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10 en smiddags van half 5 tot half 7, het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1-journal. Tell you everything the end of the line, the line. Sit around and wonder what tomorrow will bring Maybe a diamond ring. Roy Orbison, Tom Petty, Bob Dylan, George Harrison. En ze vormden samen de Travelling Wilburys. The end of the line was dat. Ooit was het Kwaku Festival in Amsterdam-Zuidoost... een Surinaams festival. Dat zich richtte op Surinamers in de Bijlmen... die geen geld hadden om op vakantie te gaan. Het festival zelf kwamte de afgelopen jaren met financiële problemen. Nu is het een multicultureel feest geworden. En voor het eerst wordt er ook entree geheven. 2,50 euro. Nee, 52. Nee, Vindt u ervan dat u nu moet betalen voor het? Oh, nou, valt wel, nee hoor. Gaat, uh... Het was ooit gratis, Ja, maar het is een ander soort beleid. Uh, alles onder controle. Hè? Ja. Geen probleem om de 2,50 voor te betalen. Nee, nee hoor. Heel plezier. Ja, dank u. Kwaku Sommerfestival is nu halverwege, twee weken ver weg. Dus leuk om eens een keer de tussenbalans op te maken. Yvette Forster van de organisatie. Hoe loopt het? Overweldigend, boven verwachting. Ja, we hadden niet verwacht dat het zo zou aanslaan. Want we hadden natuurlijk de vrees dat mensen over die 2,50 euro zouden gaan zeuren. Uh, we hadden de, uh, de vrees dat mensen zeiden van ja, Kwaku is niet meer wat het geweest is. Maar ik denk dat niemand dat kan zeggen, uh, 2,50 euro is te betalen en Kwaku oude stijl is verweven in Kwaku nieuws. Stijl. Het eerste weekend waren er 20.000 bezoekers. Alle enige idee hoe het nu is? Uh, ik heb de cijfers nog niet gehoord van de kassa... maar ik verwacht, dat het, want het is drukker dan het vorige weekend... dus ik denk dat we 25.000 met gemak halen. En de sfeer? Uh, de sfeer is anders... Nou, kijk, ik, ik praat niet over dat de, de sfeer van vroeger er niet is. Want die sfeer van vroeger is er wel degelijk. Want ik heb je net meegenomen naar achter. Dat is de sfeer van vroeger. Die is er. En die zal ook nooit weggaan, want daar waken wij ook voor. Maar er is iets extra's bijgekomen. De jeugd is erbij gekomen. Er is mainstream bijgekomen. Er is, zijn andere groepen, zijn ook, die komen nu ook naar het festival. Wat je ook kan zien, zijn er veel meer Hollanders. En zo heeft elke plek heeft zijn eigen sfeer een beetje. Ja, het is echt een festival. En dat, het, dat die, is die, anders die... dan de voorgaande kwakkel. Ja, vroeger was het alleen maar wat je daarachter zat. En nu is het, zijn het verschillende soorten plekjes op het festival waar je naartoe kan gaan voor elk wat wil. Er, er is een reggae er zijn Nigerianen, er zijn culturen, Surinaamse cultuur is. Maar er is ook funky music en, en avant-garde muziek is te vinden op het festival. En jeugdcultuur. En dat had je voorheen helemaal niet. Nou zijn er in het verleden financiële problemen geweest. Daarmee werd het festival bijna zelfs uh, failliet, onmogelijk. Kon niet meer draaien. Kunt u nu al zeggen dat het dit zo'n succes is dat we volgend jaar weer een Kwaku 2014 krijgen? Ik ben ervan overtuigd dat er een Kwaku 2014 komt. Ik bedoel, het was een aanloopjaar en dat weten we ook. We zijn ondernemers, dus we houden rekening met uh, minimale of geen winst. Maar wij zijn ervan overtuigd dat we volgend jaar weer hier staan. U gaat alweer naar huis, mevrouw? Uh, ja. U heeft het alweer gezien? Ik heb het gezien en het was geweldig. Ik heb genoten, dus uh, ja. Maar het is genoeg. Jij gaat weer naar huis, ja. Nee. Ik heb... Was jullie de voorgaande jaren er ook geweest? Uh, vorige... Heel vroeger wel, ja. Is het hetzelfde of ziet u toch verschillen? Er is verschil. Zoals? Het is ordelijk, het gaat prima, het ziet er keurig uit. Dus uh, ik heb genoten. Ordelijk en netjes? Ja, zeker. En de sfeer? De sfeer is goed. Het is... Ook hetzelfde? Um, uh, um, um, um, um, niet helemaal hoor ik. Niet helemaal. Wat dan? Wat is het verschil? <laughs> nee, misschien dat, dat rommelige. Ja, het dat, dat vindt u toch wel leuker volgens mij, dat ja, rommelige? Ja, ja, ja. ja, dat was leuk. En u moest betalen? Nou, dat is niet erg. Ik, ik vind, het moet ook onderhouden worden, toch? Ja. Daarom. En daardoor is het netjes. Ja, daarom. Dus prima, ik vind het uh, goed zo. Dan vindt het goed zo op het Kwakoe-festival. John Zwaabach maakte de reportage al daar. Nou, dat is een van die festivalen, een van die zomeractiviteiten. We hebben natuurlijk nog veel meer zomeractiviteiten. We hebben het al gehad over Rosse Zaterdag. Maar ook de strand Zesdaagse gaat beginnen. En daar is onze verslaggeest erbij. Reportage hoort u straks na half acht. Hallo, hier Tom de Ridder.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 Samen maken we een herinneringsdoos voor later. Ik wil graag dat mijn kinderen me herinneren zoals ik nu ben. En niet zoals ik, als ik straks op mijn sterfbed lig. Want hoe houd je herinneringen levend? Liefde voor later. Vanavond om tien over tien op Nederland 1. Dit is Radio 1. Niet schrikken, het is nog geen half acht. Het is twee minuten voor een half acht. We zijn er een beetje vroeg bij. Maar zoals altijd is Mark Visser paraat met het NOS Journaal.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 In een glasfabriek in Schiedam heeft vannacht een grote brand gevoed. Twee medewerkers moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hebben ingeademd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En inmiddels Harnis, in Zuid-Holland is dat, brak na een explosie brand uit in een swarmazaak. Het vuur sloeg over naar een muziekwinkel. Een man raakte gewond en is in het ziekenhuis aangehouden. Waarom is nog niet bekend? En voor het eerst sinds zijn inauguratie brengt paus Franciscus een bezoek aan het buitenland. Hij gaat naar de wereldjongerendagen in Brazilië. Op het evenement in Rio komen jongeren samen om het katholieke geloof te vieren. Franciscus bezoekt daar ook een sloppenwijk. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weerplaza.nl Het is vandaag opnieuw flink zonnig en het wordt zeer warm. Land inwaarts komt de temperatuur op veel plaatsen boven de 30 graden. En lokaal wordt het zelfs 34 graden. Er staat daarbij een zwakke tot matige oostelijke wind... waardoor het ook op de stranden zomers warm wordt. Temperaturen boven de 25 graden. Maar later kan de wind van zee gaan waaien en daarvoor enige verkoeling zorgen. Ook vanavond blijft het nog lang warm en ook komende nacht verloopt zwoel. Morgen wordt het opnieuw tropisch warm. Temperaturen in het binnenland tussen de 30 en 33 graden. Later op de dag kan lokaal een warmteonweer vormen. Dat is met name in het zuiden van het land het geval. Vanaf woensdag neemt de kans op stevige onweersbuien verder toe. en Het wordt ook wat minder heet, maar wel benauwder. De middagtemperatuur daalt naar een graad of 28. En ook later in de week blijft het voorlopig nog zomers warm. Jolanda van der Velden bij de ANWB. Jolanda, waar staat de file? Op de A67 turnout richting Eindhoven. Tussen eerst zo'n knoopdocht 4 kilometer. Er was een auto met caravan gekanteld. Die wordt nu geborgen. We maken zo de balans op van de 10ste editie. De Tour de France heb ik het daar nou over. G.U. is nog één keer paraat voor die ultieme terugblik. Ik wil dat mijn mensen altijd en overal kunnen bellen. Maar ik wil ook de kosten onder controle houden.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 De Tour is thuis. Parijs is niet meer ver weg. Parijs is gehaald. Gisteravond finisten de renners op in Parijs. En dat klonk zo. Het is Kittel die aangaat. Grijpel en er erachteraan. En ik wil zien waar Kittel is. Want we kijken alleen naar Grijpel en is. Maar ik wil Kittel zien. Is het Kittel hier? Die of is het toch nog Kevindisch die eroverheen komt? Het is Kittel! Kittel, Marcel Kittel voor Kevinis en voor André Grijpel. Hij pakt zijn vierde hier. De vierde symfonie van Marcel Kittel. Hier op de straten in Parijs op de Champs-Élysées. Hey. V.O. Lipas, gisteravond. Heb je Kittel gezien? Uh, ja, ik heb Kittel <laughs> gezien. Het was een, een, een behoorlijk schakelfoutje, ook van de Franse regie. Want uh, ja, natuurlijk, op het laatste moment ja. moeten we het ook wel even doen met de beelden daar. En ze hadden zo'n hele mooie, meerijdende camera op zo'n bol. Oh. En die was op Kevin geconcentreerd. En uh, je zag Kittel toevallig, je zag het achterwiel van Kittel. Ja. En ik had je vermoeden, kan... ja, dit moet Kittel zijn. Ja, je kan ook zeggen, Kittel was gewoon te snel voor de camera. Ja, ik pak trouwens nu even de telefoon erbij. Ja. Jij ja, hoort mij nog steeds. Ik hoor je nog ja, steeds. Want, Heb je mijn vraag gehoord? Mening, uh... Want ik zei, uh, je kan ook zeggen, uh, misschien was Kittel te snel voor de camera. Nou, dat idee had ik zelf ook. Dat ze gewoon verrast waren van, uh, ja, die, wie is die man die daar in één keer vooruit schiet. Maar het was, ja, het was een waanzinnige sprint van Marcel Kittel. Want hij begon eigenlijk te vroeg. Hij uh, ging van kop af aan door die bocht heen. En hij nam meteen al een, uh, een klein gaatje. Maar dan denk je toch, ja, Kevin is in het wiel. Dan komt Kevin is er wel overheen. Maar... Eerlijk gezegd is toch wel tijdens deze Tour bewezen dat Marcel Kittel de snelste man is op dit moment op de fiets. En... Dat is toch een hele mooie constatering. Zeker ook voor die Nederlandse ploeg van Argo Shimano. Precies, die hem elke keer zo mooi lanceerde. Nou, we lieten Gio dit fragment natuurlijk ook horen... om uh, nog één eigenlijk te genieten van hoe jullie dat hebben gedaan in uh, Radiotour. Um, maar we moeten het ook nog over iets anders hebben. Want uh, die laatste etappe... het is zo'n etappe met champagne. Ik zag gisteren ook de sigaren uh, die van Sal ja. werden gehaald. Iedereen haalt Parijs, maar gisteren haalde niet iedereen Parijs was echt een uh, verschrikkelijk moment en ik uh, moet zeggen, ik had enorm met hem te doen. Uh, Liever de Nederlands kampioen, tijdrijden en dan 40 kilometer voordat je de verlossende streep hebt gehaald. Gewoon moeten afstappen, in de bezemwagen moeten stappen. Want het ging niet meer. Hij uh, schijnt al een aantal dagen met, uh, ja, met, met ziekte te hebben rondgelopen. Had antibiotica genomen, uh, was vanmorgen zwakker geworden en zijn ploegleider zei al... Ja, ik heb er weinig vertrouwen in, want hij ziet eruit als een lijk. En inderdaad, hij hoopte maar dat het rustig zou blijven. Maar je weet gewoon, op het moment dat ze Parijs binnenkomen, dan gaat het tempo omhoog. En eh, dan wordt er echt eh, verschroeiend hard gereden. En dan moet je gewoon fit zijn om dat bij te kunnen houden. Nou, de meesten kunnen dat dan op hangen en burgen, kunnen ze dat nog bijhouden. Maar die, Westra, ja, die kwam echt voorbij op een gegeven moment als een, als, als een toerist op de fiets. Hij kon niet meer harder. En ja, op een gegeven moment was het afgelopen. Ja, Chris Froome uiteindelijk wint de Tour. Koppen vandaag in de krant. Duim omhoog voor Froome, Vroom, koning van Parijs. En meer van dat soort uh, zaken. Ben je een beetje onder de indruk van de manier waarop Froome de Tour heeft gewonnen? Ja, ik ben erg. Ten eerste omdat hij geen ploeg eigenlijk om zich heen had, dat klinkt draag. Natuurlijk waren ze met zijn uh, negenen toen ze begonnen aan de Tour. Natuurlijk had hij Richie Porte, toch een uh, geweldige meesterknecht... Maar eerlijk gezegd, die ploeg zat toch een beetje als loszand in elkaar. En dat merkte je eigenlijk al in de allereerste. Ja, vooral dan de tweede Pyreneeënred. De eerste Pyrenee Rit zat Port nog bij hem in de buurt. Er zat ook nog Pieter Kennel, een landgenoot van Froome Zat er nog bij in de buurt. Maar die tweede Pirenee-rit zat hij helemaal alleen. En eigenlijk is dat wel het beeld geworden van de rest van de tour. Alleen Richie Port heeft hem nog bij kunnen staan op het moment dat het echt nodig was. En dat al die anderen aanval op aanval pleegden. Uh, maar hij heeft weer staan en dan ja dan heb ik toch het gevoel dat hij uh, uh, zeer terechte toer heeft gewonnen. Hij was. De beste tijdrijder, want hij heeft uh, de tweede plek gehaald... in een vlakke tijdrit achter Tony Martin, de wereldkampioen. Dat is geen schande, dat is uh, zelfs bijzonder goed. En hij was de aller, allerbeste in de klimtijdrit. En daarnaast was hij ook nog eens een keer de beste in de bergen. Het enige wat hij niet zo goed kan, is rijden. Ja, want daar wappert hij eraf inderdaad. Kreeg hij een minuut aan zijn broek. Uh, ja. Onze beste, dat is Bouker, Bouke Mollema. Hij is uh, zesde geworden. Heel Nederland hoopte eventjes op het podium. Um, dat zat er toch uiteindelijk niet in? Nee, dat zat er uiteindelijk niet in. Daar was hij toch nog te licht voor. En uh, dat, dat heeft gewoon met jaren te maken. Ik, ik hoop tenminste dat hij, dat hij het in zich heeft om door te groeien tot uiteindelijk zo'n podiumplek. Maar de manier waarop hij met name uh, na dit, dat eerste weekend in de Pyreneeën... Uh, waarop hij uh, op die podiumplek rondreed, Eerst de derde, na de waaierit tweede. Ja, dat, het, je merkt gewoon wel wat het allemaal losmaakt. En je merkt ook wel dat Bauke Mollema eigenlijk wel een renner is die zich daar ook verder niet al te druk om maakt. En dat is een karaktereigenschap uh, waarvan ik denk... dat zou wel eens mooi kunnen zijn voor de toekomst. Want hij laat zich niet gek maken. En had een bijzonder goede ploeg om zich heen. Dat moet ik ook zeggen. We hebben in het verleden altijd veel ellende gehad... Uh, met de ploeg rond Robert Geesink, de Rabo-ploeg. Uh, er vielen altijd wel renners uit, valpartijen, noem het allemaal maar op. Maar deze ploeg is gewoon in zijn geheel over de streep gekomen. En dat is toch heel bijzonder. Uh, iedereen blakert fit Lars Boom nog even in de aanval in de slotetappe. Uh, dat geeft gewoon even aan hoe sterk die ploeg nu om Mollema heen is. En ik moet eerlijk zeggen, het belooft wel wat voor de toekomst. En ook die dertiende plaats van Lawrence en dan is ook al wel een pluimmaak. Ja, dan gaan we ons opmaken voor de criteriums en daarna uh, het echte werk weer in de Vuelta. In de Vuelta, dat gaan we weer krijgen. We krijgen een prachtig wereldkampioenschap in uh, Florence, in uh, Toscane, in Italië. Dus het uh, wielerseizoen is nog lang niet ten einde. Nee, maar uh, de Tour wel. En jouw bijdrage ook. Waarvoor dank, uh, Gio. Ga lekker op vakantie, als dat mag van de baas. En anders moet Kom, je je hiervan... <laughs> Kom, me melden hier zo. Gio Lippers was dat. Dankjewel, Gio. zeker. Geld en gezondheidszorg, het is een voortdurende worsteling. Iedereen heeft ermee te maken, gewild of ongewild. Inmiddels is het financiële systeem in de zorg zo complex geworden... dat vrijwel niemand het meer begrijpt. Verslag heeft Trunie van Rijswijk. Die belicht deze week vanuit verschillende perspectieven... waar de knelpunten liggen. We trap af met de patiënt die door de bomen het bos niet meer ziet. Ja, dan wil je inzicht in je, in je declaraties hebben dan ligt lichte Zuidblad. Oh, dus we kunnen helemaal niks zien? Nu helemaal niks. U hebt nogal wat medicijnen nodig, hè? Wat markeert u allemaal? Wat markeert niet? Ik ben ooit eens een keer, dat is toch al een jaar of twaalf geleden... ben ik door een burn-out eruit geraakt en we vonden het allemaal een beetje raar. Hoe kan het nou? Zo'n gezonde vent en dan in één keer een burn-out. Nou goed, na van allerlei onderzoek bleek dus dat ik... Nou ja, ik had de ziekte van Crohn. Ik had astma. Later bleek dus dat ik uh, diabetes had. Nou ja, en onlangs is dan gebleken dat ik nierstenen heb. En ja, zo blijf je maar doorgaan. Het, het, het, het houdt niet op. Dus 135 euro per maand aan premie, twee maal. Dat is 270 euro. 350 euro eigen risico per jaar. Maal twee, 700 euro. Als ik het allemaal maar bij, bij elkaar optel... en het zou dan daarvan betaald moeten zijn... dan is dat nog een keer te doen. Maar dat is helaas niet het geval. Er worden steeds meer medicijnen niet vergoed. De imuran, die gebruiken we dan voor de ziekte van Crohn... krijg ik niet meer vergoed. Daarvoor moet ik ja, ook weer een of andere vaag medicijn hebben. krijg ik allemaal bultjes van. En jeuk, ja, nou ja, in het uiterste geval... Mag ik dan, als het echt niet meer kan, mag ik die medicijnen hebben? En zo gaat het maar door. Als ik, ik, ik ben astma patiënt Ik heb het bij tijd en wijlen heel erg benauwd. Uh, andere slijmoplossers. Het wordt gewoon niet meer betaald. Dat moet ik uit eigen zak doen. Zullen we eens kijken of het uh, weer, ja. weer lukt? Want... Hé, hey, hij doet weer wat. Nee, toch niet. Uh, we hadden het over de centen, hè? Ja. U zegt, het kan zo niet langer. Ja, Ontstaan wel. er problemen? Ja, er staan gewoon echt grote problemen. Het is op dit moment zo dat uh, onze verzekeraar... die 350 euro eigen risico wil innen. Nou, dat heeft hij gedaan. En dat betekent dus dat we nu voor het eerst in ons leven 1000 euro rood staan. Dat is me nog nooit gebeurd en ik wil het ook niet. Ik wil niet voor een verzekeraar... die mega winsten maakt... in de schulden komen. Dat verrek ik. Speelt er nog meer dan? Want u zei dat u een goed inkomen had. En dan kan je die 700, want dat is het dan voor jullie met z'n tweeën per jaar toch wel betalen? Het is echt niet, echt niet overmatig, Ik bedoel, maar we hebben een goed inkomen... waarmee je het zou moeten kunnen doen. Maar dat kan niet. Door al die zorgkosten, dat weet u zeker? Mede door alle zorgkosten, ja. Want tot voor, tot voor kort, met al die flauwekul kul, was dat helemaal niet zo. Ik bedoel, we hebben, nou, we hebben 22, 23... Maar goed dat, dat ten... moet ja, moet maar goed, dat gaat het. Moeten doen zijn. Ja, moeten doen zijn. Maar goed, er gaat het een en ander af. 6,500 euro huur. Er uh, gaat iets van uh, 300 euro uh, uh, aan, aan energiekosten af. Nou, en dan komt er nog uh, verzekeringen bij. En dan gaan ze maar door. Dan krijg ik uh, een, een afrekening, blijkbaar van het ziekenhuis. En daar staat dan op, uh, vergoeding DBC. Wat? Welke code? Voor wat? Voor waar? Wanneer? de datums kan ik eruit afleiden... maar ik weet bij God soms niet waar het vandaan komt. En dan heb ik soms ook nog wel eens het idee van... dat zal wel, maar die datum heb ik echt niet in het ziekenhuis gezien. Toen was u helemaal niet in het ziekenhuis? Nou, ik niet in elk geval. En uw vrouw ook niet? Mijn vrouw ook niet, nee. Ik snap er echt helemaal niks meer van. Ik begrijp het echt niet. We vragen aan iedereen wat er wat hen betreft zou moeten veranderen. Wat zou wat u betreft moeten veranderen? Mensen die gewoon op een gegeven moment in de problemen gaan komen... dat daar een oplossing voor komt. Uh, de, nogmaals, bedoel, voor ons was het tot voor kort helemaal niet zo'n probleem. Het wordt nu een probleem. Straks als dat nog doorgaat, dat de verhoging er nog bij komt... dat we naar 500 euro eigen risico gaan... en naar iets van 175 of 200 euro premie... waar al geluiden van geweest zijn, dan wordt het helemaal een drama. Dit hele stelsel moet op kop. Dit is geen zorgstelsel, dit, dit, is, dit is zorgmafia... Vier grote verzekeraars, en dan nog een paar kleintjes, die in 2012 1,4 miljard netto winst maken. Dat is geen zorgverzekeraar. Dat is een uitbuiter. Het moet afgelopen zijn met deze flauwekul. Adopteer het, het, het Zweedse systeem, of adopteer het Duitse systeem, of adopteer het Belgische systeem, als het Nederlands al niet goed genoeg geweest was. Maar dit is een onmenselijk en niet-sociaal systeem. Dat moet eruit. Dat zei de patiënt uit, het, uit de reportage van Trudy van Rijswijk. Morgen een andere mening, namelijk de mening van de zorgverzekeraar. Dit is tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. Philips, de elektronica. Concern. Dat verkoopt ondanks de crisis steeds meer verzorgingsproducten aan consumenten. Dan hebben we het over scheerapparaten, over havenwijderaars, dat soort dingen. Het bedrijf kwam zojuist met de kwartaalcijfers. André Meijdenma van de Economie Redacties. Positieve cijfers dus. Dat zijn positieve cijfers, want we hadden een heel zwak eerste kwartaal bij Philips, waarbij ze dus echt wel uithobbelden, dankzij of te wijten aan de zwakke economische situatie in Europa en de Verenigde Staten. Maar het tweede kwartaal hebben ze het aanmerkelijk beter gedaan, want de. ...omzet en ook de netto-winst is behoorlijk gestegen. netto inkomsten voor het eerste kwartaal... ...op 317 miljoen euro... ...vergeleken met 102 miljoen een jaar geleden. Dus een verdubbeling eigenlijk van de netto-winst. En als je kijkt naar de... ...omzet, die is... Uh, ...behoorlijk gestegen, met name dan op het vlak... ...van de consumenten-electronica. Uh, consumentenhuishoudelijke consumenten-huishoudelijke uh, producten en dergelijke... ...meer de scheerapparaten die je noemde. Ja. Maar bijvoorbeeld ook... Ze hebben de, de noedelmaker in China Wat? en een multicookapparaat in uh, Rusland. Dat soort zaken die ze ontwikkelen, met name over die lokale markten, die regionale markten, die hebben het behoorlijk goed gedaan en die hebben de omzet voor die consumenten li lives, lifestyle, zoals ze het noemen, behoorlijk omhoog geduwd. De noedelmaker? De noedelmaker in China, ja, ik lees het ook maar alleen maar op. <laughs> okay. ja. nou, je kan er geld mee verdienen in ieder geval. Maar het consumentenelektronica, dat stuurt het eigenlijk omhoog. Ja, ja, ze hadden het een zwak kwartaal wanneer het ging om die, die health, uh, dus de medische apparatuur. Dat was uh, zwak omdat de vraag in het eerste kwartaal in de Verenigde Staten met name terugliep. Maar in het tweede kwartaal is dat weer aanmerkelijk verbeterd. En ook in de lichtdivisie, de derde poot van het bedrijf, dus we hebben licht, uh, gezondheidszorg en uh, consumentenelektronica. In die lichtdivisie is het ook weer aanmerkelijk beter gaan. Vooral de LED verlichting daar uh, scoort Philips behoorlijk goed mee. Maar het is met name de gang maken voor dat tweede kwartaal van Philips is die consumentenelektronica. André, we zijn uit de crisis. Nou, uh, dat lijkt me wat, wat vroeg gezegd, ja. maar in ieder geval zijn dit wel lichtpuntjes waar het bedrijf zich natuurlijk aan optrekt. Hoewel ze wel blijven zeggen van uh, vooruitkijkend naar het derde en het vierde kwartaal blijft het toch wel erg lastig en onzeker wanneer het gaat over de economische ontwikkelingen. Met name dan in Europa, dat blijft kwakkelen. Het is een beetje de vraag hoe de consumenten zich in Europa met name dan zich uh, gaan gedragen de komende maanden. Maar vooralsnog lijkt het een verbetering. Ja, want het zijn toch die consumenten die geld uitgeven aan consumentenelektronica? Ja, dat hoop je dan, hè, dat ze dat uh, meer gaan doen. Uh, dat ze het geld laten rollen en inderdaad die scheerapparaten en die noedelmakers gaan kopen. In ieder geval de, de Russen en de, en de Chinezen doen het wel. De brieklanden, landen, zoals dat heet, Brazilië, Latijns-Amerika en Rusland en China, Azië. Dat zijn wel op dit moment wat de gangmakers de omzetgroei zorgen voor, uh, voor Philips. Europa laat het wat dat betreft met name nog wel uh, sterk afweten. Goed. Um, wij gaan straks praten, zo uh, tegen kwart voor negen, met uh, iemand uit de leiding van uh, Philips. Het Dank je. Dank je wel, André. Jolanda van der Velde met de verkeersinformatie. Er zijn werkzaamheden aan de A16 Breda-Rotterdam. Er zijn versmalde rijstschoken. Dat zorgt nu voor wat vertraging. Tussen Breda-Noord en Knoppen-Zonzeel 2 kilometer. En bergingswerkzaamheden op de A67. Turnhout richting Eindhoven. Tussen Eersel en Knopende Hoogt 4 kilometer. U heeft er de hele dag al over gehoord. En gisteren ook al de waarschuwingen over de hitte van vandaag. U bent ook gewaarschuwd als u gaat wandelen in de hitte. Vierdaagse lopers hadden er vorige week al mee te maken. Maar de deelnemers van de Strand Zesdaagse deze week... die hebben er ook mee te maken. Vanwege de hoge temperaturen heeft de organisatie besloten... om de strandwandeling ook eerder te laten starten. Vanaf 7 uur konden de deelnemers al van start gaan. Verslaggever Colette van Nune is bij Hoek van Holland... het vertrekpunt van de Strand Zesdaagse. Dit is toch eigenlijk het mooiste moment van de dag. Het is nog niet zo heet. Lekker helder aan de kust. Mensen worden afgezet door uh, vrienden, familie met uh, tassen en koffers. Die gaan in een grote wagen, zodat ze het allemaal niet hoeven te sjouwen. Het is gewoon lekker wandelen aan het strand. En vanavond heerlijk in het tentje slapen. Beetje warm, dat wel. We hebben extra informatie vanwege de warmte. En bij het laatste strandpaviljoen uh, kan u een flesje water nog halen extra. Kijk, alsjeblieft. Warmte, zegt die meneer. Ja, is het warm dan? Nu nog niet, maar dat wordt het wel, hè? Hoe warm gaat het worden? Ja. Oh, u heeft helemaal niks, uh, nee, geen weet, nieuws gehoord helemaal voorbereid. Nee, ik weet het niet. <laughs> oh, nou ja. Dat is het nieuws van vandaag. Het is soms. erg warm. Ik heb zonnecreme bij me, dus het moet helemaal goed komen. Zonnecreme? Ja. ja. Beetje extra water drinken? Dat doen we ook, ja. Dank. U bent aan de beurt, volgens mij? Oh. Heeft u water bij u? Nee. Ons water is nog niet geleverd. Wilt u dat dan zo direct nog even komen halen? Ik <laughs> Vlaggetje kunt u aan uw tas hangen. Dan bent u altijd herkenbaar voor alle andere lopers heb je nog wat extra informatie over de warmte-tips en nog een bonnetje voor extra water bij het laatste paviljoen. Daar gaat u het strand af, kunt u nog een flesje water halen. Oh. Wat een informatie, hè? Dat wordt genieten vandaag, hè? Dat wordt genieten. U moet er een beetje om lachen, al die extra warmte-informatie. Ja, nee, echt waar. Nee, dat valt wel mee, joh. Op, op zand valt het wel mee. Het waait heel licht. Uh, is geen probleem. U zegt het is mijn eerste keer? Ja, ja. Maar ik ben wel een ervaren wandelaar hoor. En ik heb heel veel over strand gewandeld. Als ik wandel loop ik eigenlijk alleen maar over strand. Wat is er mooi aan op het strand wandelen? Uh, Lijkt mij ook wel een heel klein beetje saai. In principe een zijn met de natuur, het geluid van de golven, uh, hoogwater, laagwater, hard zand, zacht, uh, de, gewoon de vogels, de, het geluid van de zee, de wind, gewoon de natuur, de beleving. Dat is maar heel anders dan welke andere wandeling in Nederland ook? Voor mij wel, mijn hart ligt op het strand. Heerlijk op het strand, één met het water, wind en zee, zon, dat is het. Ik bent er in ieder geval lekker op tijd bij voordat het heet wordt. Ik moet even nog iets over die schoenen van u zeggen. Lekker maar handschoenen, joh. Ja, leuk, Elk he? teentje apart verpakt. Ja, ja, ja, ja. Elk teentje apart, ja. Waarom is dat? Ja, een lekker gevoel met zeg maar, de ondergrond. De zonde dat je, je loopt dus niet op je blote voeten, maar je hebt wel het gevoel... dat je op je blote voeten loopt. Waarschijnlijk zo ook nog een keertje uit, dat weet ik niet. Ik zie wel. wel. Hey, Dan komt het water aan. Ja, ik kan een flesje meenemen. Nee, is ballast, joh. Deze meneer slaat gewoon alle tips in de wind. Nee, nee, nee ik slaat niet alle tips in de wind. Het is dus niet al te groot flesje, die past niet bij Die kan wel. Die kan er net in. Ja, nee, ik hou niet van rugtors en allerlei dingen. Is Stiekem best goed voorbereid. Ja, ja, goed, hè? Nee, ik ben wel goed voorbereid, hoor. Heel veel plezier. Hé, hey, dankjewel. Het oh. LOS Radio 1 Journaal.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 On the subway I can read the old signs Traveling down Through the Coney Island Of my mind New York's my home It's born a thousand yards From the Cyclone And every time I turn To look around I realize how much I love this rollercoaster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 NOS Radio en Journal Media Overzicht. Is Katrien Straatman. In de Belgische kranten uitgebreid aandacht voor de troonswisseling gisteren in Brussel. Hoe goed koning Filip het tegen de verwachtingen in ook gedaan mag hebben. De echte test voor hem komt volgens de standaard pas bij de verkiezingen van volgend jaar. De krant denkt dat koning en de regering altijd weer bij elkaar uitkomen. Veel andere opties zijn er voor allebei niet... omdat beide instituties door een gedeelte van de Belgen... ter discussie gesteld worden. De Morgen vertelt wat de nieuwe koning vandaag... op zijn allereerste werkdag allemaal moet gaan doen. Zo krijgt hij een opmerkelijk bezoek van de Belgische premier Di Ruppo. Die komt namelijk het ontslag van zijn regering aanbieden. Het is traditie als er in België een nieuwe koning aantreedt. Maar al even traditioneel zal koning Filip dat ontslag weigeren. De Gazet van Antwerpen heeft zijn hoop gevestigd... op kroonprinses Elisabeth, de oudste dochter van Filip en Mathilde. Volgens de krant kan zij op termijn ook de harten van de Vlamingen veroveren... omdat ze zo goed Nederlands spreekt. Met dank aan haar Nederlandstalige nanny... Kennelijk is Frans en Nederlands voor de prinses niet genoeg. Op school leert ze ook nog Chinees. Nieuwsblad heeft een brief aan de nieuwe koning gepubliceerd... waarin hem geadviseerd wordt zich niet te veel in de kijker te spelen. Maar laten we eerlijk zijn, vervolgde briefschrijver. U hebt dat gisteren niet slecht gedaan. De halve natie zat immers te vrezen voor uw eerste flater. De andere helft zat het stilletjes te hopen. Maar u versprak zich niet, u strijkelde niet, u zei niets buitenaards. En wist u dat België ook een koningslied heeft... Meerdere zelfs gerucht wil dat koning Philip best een beetje jaloers was... toen hij hoorde wat de Nederlanders koning Willem-Alexander toezongen. Daar hebben een aantal Vlaamse zangers dankbaar gebruik van gemaakt. Net als van de spot die het Nederlandse lied ten deel gevallen is. U hoort zangeres Eva de Roveren. Daar staat de dan. Je zag deze moment al zoveel in uw dromen. En daar is dan. Een dag die je wist dat zou komen, is eindelijk hier. Zijde er klaar voor, kunde dat ooit echt zijn. Voilà, daar staat het dan. Ja, even erover. Goed, Tour de France dan. Chris Froome is nog lang niet op zijn best. Dat stelt The Guardian in een terugblink op die Tour de France. Iemand die zo getalenteerd is als hij, met klim en tijdrijbenen... kan zorgen voor een jarenlange dominantie in het peloton, denkt de krant. Daarbij is hij ook nog eens erg beleefd en tegelijkertijd erg beslist. Volgens een teammanager reageert hij ook op die manier... als je hem voorstelt iets te doen wat hij niet ziet zitten. Nee. Dat doe ik niet. Zo is dat. De Duitse aandacht voor de Tour de France is al sinds jaren beperkt. Veel Duitse sportpers vindt wielrennen geen geloofwaardige sport meer... sinds alle verhalen over doping. Maar de zegers van Marcel Kittel, de laatste gisteravond op de champs élysées legt sportblad Kikker toch niet naast zich neer. Vier etappes, won Kittel. Hij droeg een paar dagen het geel. In totaal haalden de Duitsers zes etappen En daarmee fietsten ze hun record uit 1977 de boeken uit. Amerongen, daar was het vannacht niet alleen warm, maar het was in Amerongen ook onrustig. Bij de plaatselijke Jumbo wel te verstaan. Er werd een rampkraak gepleegd met een trekker. RTV Utrecht meldt dat. Omwonenden hoorden rond twee uur vannacht een trekker door de straat rijden. En even later een harde knal. De daders sloegen een ruit in om binnen te komen, want... De trekker die moesten ze bij de paaltjes voor de winkel achterlaten. Ook de trekker kreeg de paaltjes namelijk niet aan de kant. Dus moesten ze het op de ouderwetse manier doen. Goed, dat is het mediaoverzicht van van hedenochtend. Na acht uur hebben we nog veel meer nieuws. Op deze maandag, de 22e juli, die vast en zeker de boeken ingaat... als een heel erg warme dag.